Bij vier bomaanslagen in Bagdad zijn zeker veertig mensen omgekomen. Drie bommen gingen kort na elkaar af in een shiïtische wijk van de Iraakse hoofdstad. Onder meer bij een moskee en op een markt. Daar waren veel mensen om avondinkopen te doen. Korte tijd later ontplofte elders in de stad een autobom bij een politiepost. Volgens de politie raakten bij de vier aanslagen van vanavond zeker 86 mensen gewond. De autoriteiten denken dat Al-Qaeda achter de aanslagen in Bagdad zit.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 In Sittard zijn begin deze week twee mensen gearresteerd... in verband met de handel in zeer gevaarlijke ecstasy-pillen. Het OM in Maastricht heeft dat vandaag bekendgemaakt. De twee worden ervan beschuldigd dat ze pillen hebben verkocht... waarin de stof PMMA zit. In Zuid-Limburg zijn eerder dit jaar... door het gebruik van de pillen drie mensen overleden. De stof PMMA vertraagt de werking van ecstasy... waardoor iemand sneller een tweede pil slikt... en de kans op een overdosis toeneemt. In verband met de vervuilde pillen zitten al vier mensen vast. Dieven hebben tussen Sint-Antonis in Brabant en Vendraai in Limburg... kilometers koperdraad uit hoogspanningsmasten gestolen. Volgens netbeheerder Tennet is de stroomvoorziening niet in gevaar geweest. De dieven hebben nog geluk gehad, zegt Tennet. De draden waren bliksemafleiders. Op de andere kabels in de hoogspanningsmasten tussen Sint-Antonis en Vendraai... staat 150.000 volt en dan het weer nog vannacht opklaringen, maar in de kustprovincies kans op buien. Morgen in het hele land buien, in de middag in het westen droog en wat zon. En met 16 graden aan zee tot 19 in het zuidoosten is het vrij fris. Zaterdag bewolkt en regenachtig, wel wat warmer. En daarna stijgt de temperatuur naar zomerse tot tropische waarden en komt er meer ruimte voor de zon. Dit was het NOS Journaal.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 Neil Young en Heart of Gold was dat. Vanaf Viniu. Goedenavond en welkom bij het oog. En dat doen we niet zomaar. Nee, echt... Een LP met een platenspeler hiernaast, maar helemaal terug van weg geweest, namelijk de LP. Niet uit de oude doos, oké, okay, dit was nieuw Jong van Lang Terug, maar nieuw werk ook, nieuwe albums die op vinyl worden uitgebracht. Tot nu toe voor de liefhebber, maar nu ook via grote winkelketens. Twee kenners straks, de eigenaar van een platenzaak, ook helemaal terug dat woord, en niemand minder dan Marieke Jager. En verder, de Eerste vrouw die mogelijk morgen wordt veroordeeld door het Rwanda-tribunaal... verdacht van gruwelijke oorlogsmisdaden. We gaan het ook over haar hebben vanavond. En over dat tribunaal natuurlijk, dat nu al 16 jaar lang probeert... de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda veroordeeld te krijgen. Die vrouw dus, Pauline heet ze, en waarom het zo lang duurt allemaal... En de opmaat naar wat volgens ons een traditie gaat worden, het parlementaire slotdebat van het oog. Dat debat zelf is volgende week, maar die eerste kandidaat stellen we vanavond al aan u voor. Een van de vier, vier leden van de Tweede Kamer, van wie wij heel veel verwachten. En om vijf voor twaalf Geert Wilders en wat nu? Maar eerst het nieuws van... Donderdag, 23 juni. Griekenland, om te beginnen, moet alle afspraken nakomen tot op de laatste komma. Dat zei premier Mark Rutte bij aanvang van een EU-top in Brussel. En daar is ook Frans Bogaert, correspondent van het AD. Frans, goedenavond. Goedenavond. Ik begrijp dat het diner het is, 12 minuten over 11. Maar goed, in Brussel het diner is afgelopen. En dat de persconferentie inmiddels bezig is, hè? Klopt, die is uh, net begonnen achter mijn rug, ja. En, vertel... Nou ja, ze hebben uh, zware druk uitgeoefend op alle fronten... en dan vooral op de belangrijkste oppositiepartij in Griekenland... de conservatieve Nea Democratia. Uh, de leider daarvan, uh, Antonis Samaras, die was vanmiddag ook in Brussel. En die is uh, flink in de tang genomen door zijn christendemocratische vrienden uit de rest van Europa. Uh, ja, omdat zij het eigenlijk van de gekken vinden dat uh, Angela Merkel in Duitsland... en bij ons Jan Kees de Jager de grootste moeite hebben om geld vrij te maken voor Griekenland. Ja. En dat hun eigen geestverwanten daar uh, de bezuinigingsplannen van de regering uh, zitten te saboteren. Um, dat heeft nog niet gewerkt, want uh, die Samaras die geeft geen krimp. Uh, die wil gewoon geen extra bezuinigingen in crisistijd. Ja, en dat is uh, duidelijk uh, voor binnenlands politiek gebruik... want dat is eigenlijk het standpunt van de socialisten in Europa. En vervolgens, wat kunnen ze dan nog meer in Brussel? Ja, weinig tot niets op dit moment. Het is eigenlijk een beetje in ja, een passe zou je kunnen zeggen... omdat de ministers van Financiën begin deze week uh, wat plannen op de rails hebben gezet. Uh, de bal ligt nu in het kamp van de Grieken. Daar moeten eerst uh, nieuwe hervormingen en nieuwe bezuinigingen worden goedgekeurd. Dat gebeurt volgende week. Uh, en dat zou dus moeten gebeuren met medewerking van uh, die conservatieve oppositiepartij. En dan kan Europa ook weer verder. En dan willen ze op 3 juli, uh, op zondag, uh, opnieuw bijeenkomen op het niveau van de minister van Financiën... om dan weer wat extra geld vrij te maken. Oké. Okay. Frans, dankjewel. Frans Bogaert vanuit Brussel. Ja, het was een merkwaardig proces met een verdachte die van het begin af aan zweeg... en het Openbaar Ministerie dat van het begin af aan om vrijspraak vroeg... En het was dus eigenlijk geen verrassing dat Geert Wilders... op alle punten vandaag werd vrijgesproken. White-wing politician, Geert Wilders. Geert Wilders. Islam geek, nou Wilders. Vrijgesproken. Gelet op de gebruikte woorden, weliswaar grof en denigrerend is... maar niet opruiend en niet aanzet tot haat of discriminatie. Daarom moet toch vrijspraak volgen. Een prachtige dag voor de vrijheid van meningsuiting van Nederland. Ik heb altijd gezegd aanzet tot geweld. Daar ligt wat mij betreft de grens. Toch wel onthutst. Ik ben uh, met name ook door de motivatie uh, geschokt. Er ligt nu een uitspraak van de rechter. Uh, die geeft ons alle mogelijke ruimte om uh, op het scherpst van de snede te debatteren. Dit is natuurlijk geen vrij brief uh, voor het aanzetten tot haat. Ook niet voor politici. Uitlatingen die aanzetten tot haat. Dat is nou precies de methode Wilders in Nederland werd op het moment dat u die uitlatingen deed... intensief gesproken over de multiculturele samenleving. U stelde met uw uitlatingen naar uw mening maatschappelijke problemen aan de orde. Tegelijkertijd betekent dat dat iedereen zich ook moet houden... aan de grenzen van fatsoen en respect die binnen dat maatschappelijke debat altijd gelden. Het was soms ook de bedoeling om grof en denigrerend te zijn. Dus dat is helemaal niet erg. Het belangrijkste is dat het niet strafbaar is. U wordt vrijgesproken van al het overige dat aan u is lastig gelegd. En door die vrijspraak kan Wilders zich weer helemaal richten op het politieke werk in Den Haag. En daar waren in Den Haag vanmiddag nog felle protesten tegen de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget. Wat zeggen jullie tegen de aanvraag van het PGB? Ik hoor het niet! Ik hoor het niet! Nee. staatssecretaris Veldhuizen van Zanten probeerde de boze menigte nog gerust te stellen, maar slaagde daar eigenlijk nauwelijks in. Ik geloof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 26 verschillende versies en het is ook allemaal nog eens heel erg traag. Sterker nog, veel agenten worden gehinderd zelfs door hun computers... zegt de Algemene Rekenkamer. De ene keer moet je 10 minuten wachten, het zandlopertje. En de andere keer een uur. En al die tijd kan je niks doen. De Rekenkamer heeft aanwijzingen dat agenten de computersystemen omzeilen... omdat ze ze te ingewikkeld vinden. Dat er een nieuw systeem moet komen is wel duidelijk... maar de Rekenkamer vindt dat eerst de werkwijze van alle agenten... hetzelfde moet worden. Voorzitter, Saskia Stuyveling kan dat niet genoeg benadrukken. Werkwijze harmoniseren, werkwijze harmoniseren, werkwijze harmoniseren, werkwijze harmoniseren. Er zijn op meer plaatsen problemen trouwens met de techniek. Een piloot van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines... had niet door dat zijn geroddel met de co-piloot afgeluisterd werd door de luchtverkeersleiding. Hij sprak weinig lovende woorden over zijn collega's en werd vervolgens voor drie maanden geschorst. 11 fucking over the top. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, dit is de krant, de krant van morgen, Ewout. Ewout Jong. Ja, de vrijspraak voor Geert Wilders is ook voor de meeste kranten van morgen het belangrijkste nieuws. De BVV-leider hield steeds al rekening met vrijspraak, maar hij is toch enorm opgelucht. Ik vond het vreselijk om daar als een halve crimineel te zitten. Zo citeert het AD Wilders. De jas van de vrijheid van meningsuiting zit sinds vandaag een stuk ruimer, vooral voor politici. Dat concludeert trouw op de voorpagina in een analyse van het proces. Binnen het parlement konden ze al ongestraft zeggen wat ze willen, maar ook daarbuiten kunnen ze nu heel ver gaan, blijkt uit de vrijspraak. U hoort het rechter net zeggen, Wilders deed zijn uitlatingen in een periode waarin de multiculturele samenleving en immigratie een prominente rol speelden in het maatschappelijk debat. En Naarmate dat debat heviger is, komt aan de vrijheid van meningsuiting meer ruimte toe. Vandaar dat de rechter vindt dat Wilder zich niet schuldig heeft gemaakt aan haatzaaien. Sommige gewelddadige acties van dierenrechten-extremisten grenzen aan terrorisme. Spits citeert de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, Erik Akerboom... die dat gisteren zei op een congres voor advocaten en opsporingsambtenaren. Het is een waarschuwing aan het adres van de extremisten... wanneer ze onder de noemer terrorisme vallen, vervallen veel van hun grondrechten. Ja, terreurverdachten mogen gevolgd en gehinderd worden... zonder dat ze concreet verdacht worden van een strafbaar feit. Ook kunnen ze zonder harde verdenking... een contact- of omgevingsverbod krijgen of een meldplicht. Het is allemaal het gevolg van nieuwe wetgeving die de afgelopen jaren is ingevoerd. Akerboom zegt dat justitie ervoor waakt om activisme te snel onder de noemer van terrorisme te brengen. Maar als je ziet dat dierenrechten-extremisten hun doelwitten thuis opzoeken... en ook brandstichten bij woonhuizen, dan is dat volgens Akerboom op het randje van terrorisme. Verplegend personeel vindt de kwaliteit van de eigen instelling zo slecht dat ze het verzorgingshuis niet zou aanraden aan de eigen ouders. Volgens de Telegraaf raadt een derde van de werknemers hun verblijf in de eigen instelling af. In de gehandicaptenzorg zou zelfs 40% van de medewerkers hun verblijf in de eigen instelling afraden. De helft van de ondervraagde werknemers zegt dat er niet genoeg collega's zijn om er eens wat te noemen. Veel taken worden noodgedwongen overgelaten aan zogenoemde mantelzorgers. En bijna alle ondervraagden zeggen dat de instelling waar ze werken het vaak niet zo nauw neemt met de hygiëne. Het blijkt allemaal uit het zwart boek van Apvacabo FNV, waar de Telegraaf morgen over schrijft. België luidt de noodklok. Het land dreigt zonder tandartsen te komen zitten. Want die zijn naar Nederland gegaan. Dat meldt de pers. In België was ooit een overschot aan tandartsen. Maar dat is rap geslonken toen ze er daarachter kwamen dat het in Nederland goed toeven is. Nederland is een tandartsenparadijs in vergelijking met België. Kortere werktijden om te beginnen. En een assistente, wat in België vrij uitzonderlijk is. En omdat er in Nederland ooit een tekort aan tandartsen was... bestaat er hier ook nog een aantrekkelijke financiële regeling... waarbij buitenlandse tandartsen over 30% van wat ze hier verdienen... geen belasting hoeven te betalen. Studenten die op kamers gaan wonen worden snel dikker. Vooral het lidmaatschap van een studentenvereniging hakt er flink in. De eerste drie maanden komen leden gemiddeld 2,1 kilo aan. Eerstejaars die bij hun ouders wonen blijven daarentegen keurig op gewicht. Dat blijkt uit onderzoek waar de Volkskrant over schrijft. De onderzoekers kwamen op een idee toen ze de jaarboeken bekeken... van studentenvereniging Albertus Magnus in Groningen. Je zag de nekken per jaar dikker worden... Toch blijkt niet alles aan het verenigingsleven te wijten te zijn. Want bij andere uitwonende studenten zat er na drie maanden iets meer dan één kilo extra aan. De oorzaken zijn simpel. Meer drank, meer snacks, minder beweging. Eh, opvallend genoeg bleef een klein deel van de studenten perfect op het oude gewicht. Ongeacht een eventueel lidmaatschap van een studentenvereniging. Maar ja, die hadden van hun ouders een weegschaal meegekregen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. to have a home I, I solution just a boy and a little girl trying to change the whole wide world just a little town everybody trying to pull us down I A human, a victim of the insane We're afraid of everyone Afraid of the sun disappear John Lennon, John Lennon ja met Isolation van Vinyl. En het uh, leuke is dat dit is de eerste plaat die ik zelf ooit kocht. Eén van onze gasten van vanavond heeft hem meegenomen uit zijn platenwinkel. En hij ziet er precies zo uit als mijn eigen album. Met plakband zit uh, de binnenhoes aan elkaar. Maar goed, straks meer erover. Eerst uh, gaan we het hebben over die uh, nieuwe traditie uh, die het oog uh, gaat beginnen. Volgende week woensdag dan sluiten we het parlementaire seizoen af met een slotdebat. En voor dat debat hebben we vier Kamerleden geselecteerd... van wie het oog verwacht dat ze de komende periode... een hele belangrijke rol gaan spelen in de Tweede Kamer. Die vier zijn volgende week in onze speciale uitzending te gast. Uh, Wilma Borgman in Den Haag. Goedenavond, Wilma. Dag Rob, goedenavond. Die namen die gaan we zo horen. Even spannend houden nog. Was het moeilijk om überhaupt te kiezen? Ja, Rob, dat was het toch wel, hoor. Want wij als uh, politieke redactie van uh, Met het oog op morgen zochten... de politicus van morgen. En dat moesten we doen met Kamerleden... waarmee we konden terugkijken op het uh, spannende politieke jaar... dat we achter de rug hebben. En waarmee we ook nog konden vooruitkijken... naar het komende politieke jaar... en de belangrijkste thema's die dan uh, gaan spelen... En dat wilden we doen met uh, aansprekende Kamerleden... maar die mochten er nog niet zo lang zitten... namelijk uh, pas vanaf uh, juni vorig jaar, dus vanaf de verkiezingen. Um, en toch moesten ze hoge verwachtingen oproepen. Dus we hebben het onszelf niet echt gemakkelijk gemaakt. En uh, tijdens die zoektocht uh, constateerden wij op de redactie... dat er toch wel erg veel behoorlijk onbekende Kamerleden zijn... Want in juni vorig jaar is een derde van de Kamer vernieuwd. Mm -hmm. Dat heeft natuurlijk te maken met de verkiezingswinst van de PVV... want daar uh, telden ze 15 nieuwelingen. Um, natuurlijk ook met het feit dat er bij de VVD veel zittende Kamerleden... zijn doorgestroomd naar het kabinet. Daar zitten nu 14 nieuwe mensen. Maar niet alleen door de uitslag van de verkiezingen komt dat. Het heeft ook te maken met het beleid van politieke partijen. Want die willen hun kamerfracties goed laten aansluiten... bij wat ze denken dat hun achterbaan wil. Dus eh, door die partijvernieuwing staan er ook behoorlijk wat nieuwelingen... op de, de kandidatenlijsten. En voor die nieuwelingen is het toch knap ingewikkeld... om al binnen een jaar een herkenbaar geluid te laten horen. En toch hebben wij er vier kunnen vinden, op. Nou, noem eens. Wie, wie zijn het geworden? Uh, Janine Hennis Plasgaard van de VVD. Uh, Roland van Vliet van de PVV. Kees Verhoeven van D66. En Ronald Plasterk van de PVDA. En die laatste is natuurlijk niet echt nieuw een nieuw gezicht in de politiek, maar wel een nieuw gezicht in de Tweede Kamer, want ook hij werd in juni vorig jaar gekozen. Ja, en tot en met dinsdag eh, dan gaan we daar meer eh, over horen. Vanavond dus die eerste waarom Janine Hennis. Nou eh, Rob, je ziet dat in Den Haag op dit moment eh, de eh, wat je kunt noemen de VVD-visie op de werkelijkheid eh, het debat domineert. Dan gaat het natuurlijk vooral over de noodzaak om te bezuinigen, hè, het vinden van die 18 miljard euro. Dat is op dit moment waar het over gaat in Den Haag. Maar Janine Hennis heeft een portefeuille die helemaal niet over geld gaat. Zij doet namelijk veiligheid en justitie... En dat is wel een portefeuille die politiek voor de VVD... minstens net zo belangrijk is als de financiële. Ik vind het heel spannend om te zien of en hoe Janine Henners erin slaagt... om die portefeuille een aansprekend gezicht te geven. Um, en bovendien is het een Kamerlid met een geschiedenis. heeft in het Europees Parlement gezeten. En toen ze daarin zat, heeft ze een prijs gewonnen... met haar strijd voor bescherming van privacygevoelige gegevens. Nou ja, privacybescherming, dat is nou niet echt waar de nadruk ligt... in de huidige politieke discussie. Maar toch heeft ze daar in de afgelopen maanden maanden als Kamerlid in Den Haag al winst binnengehaald. En daarmee heeft ze laten zien dat ze de strijd aangaat, ook binnen haar fractie als het nodig is. Dus uh, dat zijn redenen waarom ik denk dat we van haar het komende jaar veel gaan horen. Oké, okay. en vervolgens zijn jullie ook te raden gegaan bij Wim Voermans. Ja. Dus uh, van naam en faam, hoogleraar staatsrecht te leiden, maar ook debatdeskundige. Laten we eens gaan luisteren naar de introductie van de eerste kandidaat en wat Wim Voermans over haar zegt. Mijn naam is Janine Hennis Plasgaard, Tweede Kamerlid voor de VVD. Mijn portfeuille is uh, vrij breed, openbare orde en veiligheid, dus politie, brandweer, maar ook crisisbeheersing, terrorismebestrijding, maar ook zaken als uh, de paspoortwet, de gemeentelijke basisadministratie en emancipatie. Het is natuurlijk een gearriveerde politica, om het zo maar eens te zeggen. Ze heeft een prijs gewonnen als beste Europarlementariër, ze heeft ervaring, kent dat vak goed, ze is levendig, intelligent, goede dossierkennis, kan uh, snel reageren. Uh, en is een goede volksvertegenwoordigster uh, vooral, denk ik. Nou, ik doe mijn best, ik doe mijn uiterste best... Uh, maar het kan altijd beter en uh, uh, dat, dat is voor mij het uitgangspunt. Dus gewoon blijven knokken, strijdbaar zijn... Uh, gedreven en met passie uh, je portefeuille invullen en uh, uitdragen... En uh, dat is voor mij het uitgangspunt. Wat bij haar wel uh, bijzonder is... is ze heeft een beetje issue-achtige benadering heeft. Onderwerpachtige benadering. Wanneer je haar voor de microfoon krijgt... zegt ze niet de VVD vindt. Dat is altijd de tweede bijzin. Het eerste wat je te horen krijgt van ik vind. En ze heeft dus een hele uh, natuurlijke manier... om te reageren op dossiers. Dat is ook gelijk het... Probleem denk ik bij haar. Natuurlijk is het altijd in het klein wat je waarmaakt. De grote idealen van het, concept, het hele concept... van vrijheid, veiligheid en welvaart... dat is uh, vrij abstract. Dus je doet het op een kleiner niveau. Maar in mijn tijd als Europarlementariër heb ik dat... Uh, uh, kunnen doen, bijvoorbeeld uh, als het gaat om de transatlantische betrekkingen... Uh, hoe we de strijd tegen terrorisme vormgeven... hoe we onze buitengrenzen van Europa willen bewaken. Dus de grote abstracte idealen die kunnen op deze manier worden ingevuld. Janine uh, henders Plassaat is veel meer Europeaan. Dat maakt ze ook duidelijk. En dat is in het huidige klimaat in Nederland misschien niet de juiste toon om aan te staan. En uh, wat ze ook wat moeite mee heeft, is dat vertalen... Van haar standpunt naar het partijpolitieke standpunt. Dat is nog niet altijd één op één. Dat zie je ermee worstelen. Ik heb een tijd in Letland gewoond, in Riga. Uh, heb daar uh, heel direct kennis gemaakt met wat het is om een gebrek aan veiligheid te hebben, uh, een gebrekkige vrijheid te hebben. Wat dat met mensen doet, heb dat uh, als confronterend ervaren. Uh, daar is mijn politieke bewustzijn uh, ontstaan. En uh, dat, zijn, dat is eigenlijk verwoord tot mijn drijfveer om uh, de politiek in te gaan. Duidelijk ook uh, vanuit het verleden heeft de privacy agenda in uh, uh, uh, Brussel gedaan, daar weet ze heel veel van. Het uitventen van de VVD-lijn... komt haar daar denk ik niet natuurlijk. Dus dat is lastig voor haar... Uh, om daarmee om te gaan. Maar ik vind wel dat het goed doet. Ik ben wel een bijtertje, denk ik. Ik ben zeer gedreven, dus uh, ik, heb, uh, ik ben wel van de lange adem. En dat is wel nodig. Het is een doorbijter, want uh, die prijs die ze heeft gehad... in het Europarlement, dat, dat, ze stond er heel gekleurd op. Hè? Uh, de Amerikanen waren enorm aan het drukken om bankgegevens... Uh, om die openbaar te krijgen. Dat was ook allemaal na uh, uh, 11 september natuurlijk. Uh, passagiersgegevens was al gelukt. Dus het was een hele moeilijke zaak. En dat heeft ze toch uh, met verve gedaan. Uh, maar zij worstelt natuurlijk nog wel met het fenomeen... dat ze relatief onbekend is. Ja, er is sprake van een enorme digitalisering wereldwijd, ook in Nederland. Uh, en dat betekent ook dat wij heel direct bereikbaar kunnen zijn. Uh, direct afgerekend kunnen worden. Het is een directe vorm van democratiebedrijven, uh, zeg ik wel eens. En die vind ik anno 2011 cruciaal. Ze dus is uh, vorig jaar weer voor de, uh, met de verkiezingen ineens op vier uh, gelanceerd... van de VVD-lijst. En dan nu toch een hele belangrijke portefeuille, zeker voor de VVD... veiligheid en justitie, te moeten bemensen... Uh, en dat ook uh, op een overtuigende manier te doen. Dat is een heel lastige klijf. Wat ik probeer te bereiken met uh, deze hele directe vorm van communiceren. is uh, soms begrip voor een moeilijk standpunt. Uh, draagvlak, um, uh, maar ook het scherp houden. He, dus, uh, er zijn bepaalde trends die als eerste op bijvoorbeeld Twitter worden uh, gesignaleerd. Dus dat houdt mij ook bij de les. En als hier uh, een dossier speelt waar mensen een massaal een mening over hebben. dan laat ik me daar graag over voeden. En Twitter is daarvoor een heel geschikt instrument. Ze weet het goed te verwoorden. Ze heeft een ook naturel, een grote overtuigingskracht. Dus uh, ik zie zo nog maar gebeuren dat ze wel een uh, goed jaar tegemoet gaat. Uh, en dat er ook veel punten zullen komen die juist in haar agenda... ook wel media-aandacht zullen uh, krijgen. De, de energie die ik heb gekregen van een succesvol traject... in het Europees Parlement, ja die, komt, die heb ik meegenomen. En die blijft, uh, die blijft gewoon uh, bij me. En uh, ik probeer dat op deze manier ook in te vullen in de Kamer. Janine Enes. Plasgaard. En zaterdag is de tweede deelnemer aan de beurt voor een nadere kennismaking. Dan gaat u meer horen over Roland van Vliet van de PVV. En op internet kunt u ook al kijken op nos.nl slash oog. En dan moet u klikken op politicus van morgen. Nou, ik ga weer een plaatje opzetten. Dat moet ik even heel goed mikken. Het is het vierde nummer van kant B. En dat klinkt dan zo. Dat is netjes, hè? country again If I lived for a long, long time When my guitar played itself leaning by the wall It gave me a worried mind And it's early In the morning Got my Sunday clothes I've been out the side of the road, out where the fall wind blows. When I lived there, I was superstitious. I felt like I was about to die. Know every day, like I lived it before, there was in a corner of my eye. It it's early in the morning, got my Sunday clothes, I've been outside of the road, I ran the phone went to fall and blow. between dusk and the break of the daylight well it's early in the morning got my Sunday clothes I've been out W. Stoneking was dat van het album, de LP moet ik zeggen. Jungle Blues, het nummer heette uh, Early in the Morning. Goed, Van vinyl dus, straks meer erover. Eerst het uh, Rwanda-tribunaal, opgericht in 1994. Vlak na de genocide in Rwanda, die aan 800.000 mensen het leven kostte. Morgen oordeelt dat tribunaal in Arusha, in Tanzania... over de enige vrouw tot nu toe die er werd vervolgd. Pauline Nirama-Suhuko. En daar ga ik over praten met Philip Reintjes... hoogleraar te Antwerpen, kenner bij uitstek van dat Rwanda-tribunaal. Goedenavond, meneer Reintjes. Goedenavond. Dat is dus al 16 jaar bezig, dat tribunaal. Als je dat hoort, dan denk je... Wat hebben ze in al die tijd gedaan, dat dat zo lang ja, duurt? Ja, dat, dat is een goede vraag natuurlijk. Inmiddels zijn er uh, 55 mensen berecht. Dat is niet zoveel over zo'n lange periode. En dat heeft 100 uh, miljoen dollar per jaar gekost. Dus Goeie u kan help. uitrekenen wat ons dat allemaal gekost heeft. En waarom duurt dat zo lang dan? Wel, het zijn natuurlijk heel moeilijke procedures. Vooral degene waar morgen een uitspraak komt, is erg moeilijk geweest. En die procedure heeft trouwens, uh, even denken, heeft aangekomen. ...negen jaar geduurd, hij is begonnen in 2002... Um, ...maar was een proces met zes uh, verdachten... ...waarvan uh, Pauline Yerama Tsuhuko, laat ons haar maar Pauline noemen... Ja. ...voor het gemaakt. <laughs> Ja, um, waar zij een van de, van de zes verdachten was en, en in dat proces, met name, want ik heb daarin getuigd, ik heb dat meegemaakt, um, waren alle verdachten eigenlijk ook tegenstanders. Dus had u dus geen twee partijen, een officier van justitie tegen een verdachte of verdachten, maar eigenlijk zeven partijen. Dat maakt de zaak heel moeilijk, twee... Um, er, in, er wordt in Arusha een combinatie gemaakt van het, uh, wat men common law noemt, het, het Anglo-Amerikaans rechtssysteem en het Europees Continentale rechtssysteem. Dat leidt soms naar, uh, naar enorme verwarringen en vertragingen. Nee. En dan vooral, dit zijn, dit zijn feitenzaken. Hè? Men moet feiten bewijzen, er staat heel weinig op papier. En er komen dus ontzettend veel getuigen opdraven. Uh, elke partij ondervraagt gemiddeld 25 à 30 getuigen. En voordat en dat je dat allemaal hebt on... gedaan, dan ben je wel weer... Verder, ja, en dan ben je met dat systeem dat we wel van de Amerikaanse films kennen... met examination en cross-examination en nog maar redirect enzovoort. En, en, en ikzelf heb de laatste keer, dat was in 2007... ik heb twee weken lang getuigd. Dat zou je natuurlijk voor een, uh, een Nederlandse of Belgische rechtbank niet hebben. In en, zaak. en waar wordt deze vrouw van verdacht? Wat wordt haar voor de voeten geworpen? Wel, ze wordt verdacht van uh, deelname aan de genocide in Rwanda en met name in de zuidelijke stad en streek Butare. Uh, zij was minister van de interimregering die zeker mee verantwoordelijk was voor de genocide, ik bedoel die interimregering. Een aantal van de ministers van die regering zijn vervolgd uh, tegen haar en het is natuurlijk uh, uh, het valt erg op omdat ze de enige vrouw is die vervolgd wordt maar er zaten ook niet veel vrouwelijke ministers in die regering moet ik wel zeggen. Nee, maar begrijp ik um, bijvoorbeeld dat ze ook wordt aangeklaagd voor het aanzitten tot verkrachting? Ja dat klopt um, uh, en verkrachting is dat lijkt eigenaardig komende van een vrouw natuurlijk maar verkrachting in dit soort situaties en dit is in de want deze genocide, zeker zo geweest, dat zie je ook in Oost-Kongo bijvoorbeeld deze dagen nog, is een echt oorlogswapen. Hè? En dus, dus heeft zij volgens de, uh, het Openbaar Ministerie en volgens een aantal getuigen aangezet tot verkrachting. Maar heeft ze ook, zou zij ook wapens gegeven hebben aan militieleden? Zou ze mensen hebben opgezet om andere mensen te vermoorden? En zou ze eigenlijk uh, de genocide die... In die streek pas veertien dagen begonnen is na, uh, nadat die elders in het land begonnen was. Zij zou ze als minister van die streek, samen met een aantal andere politici, de genocide eigenlijk uitgevoerd hebben, zeg maar, hmm. naar die, na die streek. Ja, zeg, en dan stel dat dit tot een veroordeling komt, hè, want ik, u noemde net zelf hè, het aantal van 55. Dan, ja, dan zitten we nog maar op nummer 56, zou ik maar zeggen. Ja, plus nog uh, vijf anderen die uh, morgen weten of ze schuldig of onschuldig zijn. Dan zullen we dus aan. 61 zijn, als ik goed kan tellen. Er zijn nog een aantal processen lopende. Er wordt nog geschreven aan vonnissen. Maar die tribunaal zal afsluiten met in totaal een 75-tal uh, uitspraken... waarvan tot nog toe vijf uh, vrijspraken. En wat hebben wij dan uh, gezien, meneer Reintjes? Is dat dan wat vaak natuurlijk wordt gezegd... Hè, als er een oorlog ergens is geweest of vreselijke dingen zijn gebeurd... en er komt zo'n tribunaal? Is dit dan ook zo'n overwinnaarstribunaal, zoals ze dat dan noemen? Wel, dat is het helaas geworden en wanneer later de geschiedenis van die tribunaal zal worden geschreven, zal dit het voornaamste bezwaar zijn, denk ik. Um, enkel de, de losers, degenen die de oorlog verloren hebben, zijn vervolgd, terwijl het Rwandese Patriotisch Front, dat vandaag aan de macht is in Rwanda, en dat misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden heeft begaan, die ook tot de bevoegdheid van het tribunaal uh, horen, zijn niet vervolgd. Zijn niet die zijn onvervolgd. niet voor dat tribunaal gesluit? Zijn niet voor dat tribunaal gekomen en de voorganger van de de huidige procureur, huidige procureur is een Gambiaanse uh, jurist, meneer Tjallo... Uh, en die heeft duidelijk gemaakt dat hij het niet ging doen. De voorganger van, of voorgangster moet ik zeggen, van hem, uh, Cara Del Ponte... had de intentie dat wel te doen... en is toen door een, een, een, ja, een, een, een groot opgezette campagne van de Wandesen... maar met de steun van Amerikanen en Britten is toen van dat dossier weggehaald. Ja. En, en wat moet dan de conclusie zijn na 16 of straks 17 jaar dan? Wel, er zijn positieve en minder positieve dingen. Het positieve is dat uh, minstens het stuk genocide, maar dat zijn dan dus die losers, hè, maar dat stuk genocide wel is vervolgd. Natuurlijk elke verantwoordelijke van de genocide is niet vervolgd, maar ik vind wel dat een verdienste van het Rwanda-tribunaal is dat een aantal grote vissen vervolgd zijn en voor de overgrote meerderheid ook veroordeeld ja, zijn. Dus de mensen die verantwoordelijk zijn geweest... voor die 800.000 toetsies, hè, voornamelijk die vermoord zijn in Rwanda. Ja, dus niet de kleine visjes die nee. op het terrein met een machette ge, ge, ge, gezwaaid hebben... en mensen vermoord hebben, maar hoge militairen, hoge politici... maar ook zakenlui bijvoorbeeld die de genocide meegefinancierd hebben... die zijn vervolgd en in grote meerderheid veroordeeld. Dat is denk ik een, een, belangrijk, een belangrijk punt, omdat dit een, een, een eind heeft gesteld... aan een een lange periode van straffeloosheid in, in deze regio. Uh, en en het, grote, de, de, het grote minpunt heb ik net genoemd, afgezien van, van, van de kost en de duur en, en soms ook de slechte kwaliteit van de procedures moet ik zeggen, maar eigenlijk het, het, het grote bezwaar zal blijven dat dit overwinnaarsjustitie is, omdat eigenlijk op die manier je de straffeloosheid natuurlijk niet echt bestrijdt. He. Je nee. geeft eigenlijk al signaal dat als je aan de macht bent, dat je niet veel hoeft te vrezen. En wat brengt dat Rwanda dan, he? want er zijn natuurlijk ook wel brandhaarden in de wereld geweest... waar ze ja, operaties hebben proberen uit te voeren van, van verzoening. Of, maar dat is natuurlijk een totaal absurd woord als je dit hoort Ja, dit is verschrikkelijk. Hè? Er zijn in Rwanda, want u noemde het getal van, van 800.000. Volgens onder meer onze berekeningen en ook die van de Rwandese regering... spreken we over bijna 1,1 miljoen slachtoffers. Dat is enorm. Hè? Op een bevolking toen van iets meer dan 7 miljoen... In Rwandese rechtbanken of voor Rwandese rechtbanken, semi-traditionele gachacha rechtbanken noem men dat dan, zijn er uh, 1,2 miljoen mensen vervolgd, uh, of ik zou moeten zeggen 1,2 miljoen mensen veroordeeld. Ja, dat betekent eigenlijk dat ongeveer elke mannelijke Hutu die volwassen was op het ogenblik van de genocide uh, vervolgd en, en, en gestraft is. Je, je kan je dat amper voorstellen natuurlijk en in die omstandigheden spreken over verzoening, waarheid, justitie is, is ontzettend moeilijk. En die, die doeleinden van de justitie in Rwanda zijn helaas niet bereikt. Nee. Hoe groot is de kans, denkt u tot slot, dat zij wordt veroordeeld? Deze Paulien, morgen? Ik denk dat die kans heel groot is. De, de, de feiten, door, ik zou zeggen, de bundel van aanwijzingen... dat wat, uh, wat gezegd wordt over haar doorgetuigen, is toch wel zeer groot. Ze had ook een functie die haar in staat stelde om dat te doen. Ze stond bekend als een, als een extremiste. Als ik een pronostiek moet doen, moet er altijd mee opletten natuurlijk... maar zou ik denken dat ze morgen zal veroordeeld worden? Ik hey, dank u wel, meneer Rijntjes. Heel graag gedaan. Hartelijk dank. Ik moet heel even goed kijken en dan laat ik hem hier... Op deze kant. Just like you told me we all seem to long for the love we were made in. Just like you told me we go out and look for the world, jean fold the precious Find your way Go out Find your way Go out the when you learn to, just like you told me, life's what we hold, so forgive, it's mistake, give and take, my uiteindelijk dan toch terechtkomen, via al die platen, al die LP's die we hebben gedaan bij dit nummer van deze LP, Here Comes the Night. Het nummer uh, Back Home van Marieke Jager. Dag Marieke, goedenavond. Hallo. Ja, ik weet niet of je via de telefoon alleen luisterde of had je ook de radio aan? Ik, had, uh, nee, ik ben nu weggelopen, want <laughs> ik dacht voor jou als je op de radio zit, nou, moet je, moet je, komen. je nooit de radio zitten. Ja. Zeg, kon jij horen dat dit geen cd was, maar dat dit de LP was? <laughs> nou, ik wist het. Maar ik zit aan de telefoon en dat vind ik, uh, nee. dat vind ik wel heel moeilijk. Maar... Dat, zou, dat zou jokker zijn, ja. Ik heb hem hier liggen. Ja. Het, is, uh, ja, het maakt eigenlijk meteen duidelijk wat het verschil is tussen uh, ja, wat iedereen tegenwoordig heeft. Hè, CD'tjes of ja. uh, MP3'tjes. Ja. Ja, of dat je een, een LP hebt hè, en een platenspeler naast je en een, en een hoes. Ja, hoe gaat het dan? Jullie zitten daar met een platenspeler? Ik heb hem hier. Ik heb de hele, de hele uitzending heb ik gewoon plop... De naald in de groef gezet ja. en uh, begonnen hier te spelen. Ja. Uh, platen meegenomen overigens, die is hier in de studio uh, door Paul van Leur... van platenzaak De in Nijmegen. Goedenavond. Ja. Uh, Paul, uh, ben jij blij dat uh, de Free Record Shop, want zo kwamen wij er een beetje op... dat die ook uh, eigenlijk weer op grote schaal gewoon LP's gaan verkopen? Ja, nou, eigenlijk doet het me niet zoveel. Ik snap dat ze het doen. Ja. Zegt het iets dat zo'n keten dat gaat doen? Ja, het zegt, wel wat, het zegt wel iets over het feit dat de plaat wel weer echt in de lift zit als ver, in de verkoop. En dus dat er gewoon meer vraag naar is. En dat het zelfs voor de Free Records Shop en ook Bol, en die doet ook al doet dat zij toch weer platen aanbieden. Dus blijkbaar is die vraag dusdanig dat het voor hun interessant is om, om inderdaad dat ook weer te gaan doen. Wat het eigenlijk de laatste 15, bijna 20 jaar natuurlijk... In de, zeker in het begin, toen de cd kwam... had je het idee dat de platen Maatschappij... de LP er echt oh, uit wilde hebben. Ja. Zo van weg weg ermee. Want wat zij vanavond hebben gedaan... we hebben wat ouder werk gedraaid. Je had heel aardig een uh, plaat van John Lennon meegenomen. Mijn eerste LP ooit <laughs> gekocht. Een jong, maar van Marike bijvoorbeeld. Marike Jager, dat is gewoon nieuw werk. Ja. Marike, waar, ja. waar kwam dat vandaan bij jullie? Eigenlijk om dat om, op LP uit te brengen. Uh, in de eerste instantie gewoon... Uh, ja, ik, ik vind het zelf gewoon heel erg leuk... Dus het is een beetje een eigen wens geweest om vinyl te maken. Dus we hebben vijf jaar geleden onze eerste plaat uitgebracht. En uh, toen we genoeg geld bij elkaar hadden, hadden we zoiets van... nou, dan gaat hij op vinyl. Dat sowieso. Dat is want is dat duur? Jij zegt, uh, toen we geld bij elkaar hadden, kost dat wat? Nou ja, vinyl is gewoon duurder om te maken dan uh, cd's. Dat is ook wel logisch, want je ziet ook wel... je voelt ook gewoon dat, dat je gewoon meer in de handen hebt, zeg maar. Ja. En uh, vinyl verkopen, daar word je niet rijk van. Dat is echt puur voor liefhebbers, maar dat, dat, ja, daar word ik heel warm van en ik vind het gewoon zelf heel erg gaaf om te maken. Uh, het is voor, voor de ontwerpers ook heel leuk, de artwork ziet er super mooi uit. Je ziet eindelijk eens een keer zo'n hoes ook echt hè? Ja, ik bedoel... je kan het vastpakken. En ja. het, is echt, het mooie is ook dat, dat je gewoon merkt als je vinyl draait, dat je gewoon echt weer tijd neemt om naar muziek te luisteren. En dat je gewoon heel bewust die plaat erop legt, naaldje erop en het plaat moet omdraaien ook. Dus ja, je, je dwingt mensen eigenlijk op die manier om gewoon weer eens te gaan zitten voor muziek of zo, wat eigenlijk ja. niet zoveel gebeurt. Paul van Leur, wat zijn het voor mensen bij jou in de winkel die komen voor LP's? Van jong tot oud. Dat is echt mensen die... Misschien tien jaar lang hun plaatspelers hebben weggedaan. En nu weer komen van, goh, toch dat gevoel missen. Hè, van we naald in de plaat maar ook gewoon kids van 16, 18, 20, 25. En die nieuw werk willen hebben. Die, die niet nieuw komen werk voor de hebben. oude platen van Nieuw Jong. of wat dan? Ja, wel ook alles. Ze kopen nieuw werk, ze kopen oud werk, ze kopen singles. Het is echt weer... Uh... Er zit heel weinig onderscheid. En ik, ik, ik spreek ook regelmatig ouders waarvan de kinderen ook bij ons in de winkel komen. En die vertellen het dan echt vol verbazing: zo van god, ze hebben alles op hun MP3-speler staan, ze downloaden alles en dan gaan ze met hun vrienden muziek draaien. En wat doen ze? LP's draaien. Ja. Want Marieke, is dat ook iets waar. Want dat schoot ook nog door mijn hoofd. Hè? Want het is natuurlijk de tijd van downloaden. Hè? Dus ja. Nou ja, ik mag hopen dat iedereen via de, de officiële winkels jouw muziek downloadt en er netjes voor betaalt. Maar als dat niet zo is, jouw zo'n LP is natuurlijk niet te kopiëren. Hè? Nee, dat, dat is het mooie ook. Ik bedoel, ja. je, je hebt echt wat in handen. en dat is Muziek is tegen, het is zo, nou wat je zegt, het, het, het hangt gewoon ergens in de lucht. Het is zo ongrijpbaar, muziek. Uh, dus ja, vinyl is gewoon uh, heel tastbaar. En ja. ik vind het persoonlijk ook heel lekker om, er is zoveel aanbod, weet je wel, je wordt echt helemaal, uh, ja, overal om je heen is muziek. En veel nieuwe muziek ook. En ik vind het soms gewoon heel prettig om lekker voor mijn jukebox te staan en uh, te denken van nou, wel, welk plaatje zou ik gaan draaien dan? Ja, heb jij veel plaatjes nog? Ja, nou, ik, ik heb een, uh, een jukebox thuis staan. Dat is echt fantastisch. Er zitten allemaal singeltjes in. En die zit lekker vol? Die zit lekker vol. 80 stuks aan <laughs> de <twee> kant. <laughs> en ik heb heel veel vinyl ook. Inderdaad ook, uh, wat Paul net zegt, ook oud en nieuw eigenlijk al door elkaar. Ik vind het wel heel gaaf dat dat nu ook uh, mensen van nu, net als wij eigenlijk, gewoon ja. ook... Gewoon weer nieuwe muziek op vinyl uitbrengen. Ja, grappig ook, hè? Dat jonge mensen daar geïnteresseerd in zijn. En die ja, nou heel veel plaat voor de eh, voorkant, achterkant. Ja. En natuurlijk ook eh, iets waar je voorzichtig mee moet zijn. Hè? Want dat realiseerde ja. ik me ook hier met die plaat opzetten. Want dat hoef je natuurlijk maar één keer echt fout te doen. Ja, en niet in de zon leggen. En niet in de zon leggen. Dat hadden we ook een keer bijna gedaan. Een doosje vinyl achter in de bus. <lacht> daar moet je natuurlijk ook mee uitkijken. Ja. Heb, jij, heb jij een beetje idee van of dit nou verkoopt? Is die vraag voor mij? Ja, voor jou? Of, of jouw album? Ja, of jouw LP goed verkoopt? Nou, wat ik zeg, het is voor liefhebbers. Dus we hebben gewoon een oplaag van 500 en er, okay. daar komen we wel doorheen. Uh, we stonden ook het op de platenbeurs in Utrecht. Nou, en daar heb je alle liefhebbers bij elkaar, dus daar verkochten we er gelijk uh, een stuk of 50. En dat is echt fantastisch, want daar, daar heb je gewoon de mensen die ook die liefde voor vinyl delen. En die vinden dat gewoon heel mooi. Die, ja, voor die mensen doe je het ook. Ja. Paul, ben jij nooit bang geweest, ook toen dat begon... dat, dat internet en dat downloaden en dat je dacht van... Uh, ja, daar sta ik hier met mijn zaak in. Want well, ik heb zoveel winkels dicht zien gaan... dat dat jou ook zou overkomen, of niet? Nee, nee. nee wij, ja, wij zijn echt een speciaalzaak, dus behalve voor de speciale muziek... ook voor de echte liefhebbers. En we hebben de LP altijd blijven verkopen, ook toen de CD er kwam... En ik had eigenlijk zoiets toen dat internet aan het downloaden begon... van nou, daar gaat de, de cd, denk ik, uiteindelijk. Ja. En die plaat blijft bestaan. Ja. En dat zie je nou dus ook. Ja, want Marieke, jij bent ook actief geweest op de dag... dus nog niet zo heel lang geleden, van de platenzaken. Uh, Rekwitsterde, ja, ja, ja, absoluut. Ja. ja. Juist ook voor die leuke winkels. Want da daar was het idee toch ook achter, hè? Van dat dat soort hele bijzondere winkels het heel erg moeilijk hebben op het ogenblik. Ja, dat, dat hoor je wel veel. En je ziet ze ook gewoon verdwijnen. Dat zegt, ja, ik, ik word, word er wel verdrietig van. Het is gewoon echt, hoe gaaf is het niet om gewoon op, op een uh, fijne middag of avond... lekker een paar uur in zo'n winkel door te brengen. Ik hou er al van. En het is gewoon heel zonde dat, uh, dat die winkels het ook moeilijk hebben. Dus het was een hele leuke dag waarop heel veel bandjes door het hele land eigenlijk... Uh, in de onafhankelijke plaatszaak stonden te spelen. Om publiek binnen te halen. Ja, zijn nou hebben wij de tijd bijna volgepraat, gepraat. Dus ik ben bijna... Nee, ik weet zeker. Ik heb een hele strenge eindredacteur. Ja. Die kijkt nu al naar mij dat er één minuut... minuut... Ja, zie je. Dus nou ja, goed. Dan gaan uh, mensen... of een van die 500 prachtig LP's kopen. Of ze kopen hem netjes uh, in de uh, webwinkel. Of ze komen langs voor de <lacht> cd. Here comes the night. Mag ik je hartelijk danken, Marieke Ja. Heel graag gedaan. <laughs> en uh, Paul... Uh, van Luur, ook. Dankjewel. Het is vijf voor twaalf. Ja, en dan gaan we het nog heel even hebben over Geert Wilders. Over het uh, proces, over zijn vrijspraak. Maar de benadeelde partijen, want zo heette ze officieel... die zich um, niet neerleggen bij hun nederlaag. Ze stappen namelijk naar het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties. VN-kenner Robert van der Roer. Goedenavond. Goedenavond. Wat is dat voor een soort comité? experts die drie keer per jaar uit bijeenkomst in Genève of New York eh, een stukje bestudeert, mensen spreekt en dan eh, een oordeel geeft en aanbevelingen doet. Alleen het punt is, het is niet bindend. Dus je, hoeft, je kunt er je schouders bij ophalen en overgaan tot de orde van de dag. Dus dan is de vraag natuurlijk, heeft dat wel zin om dat te doen? Nou, dat lijkt mij om in deze fase niet te kijken. Wat je ziet vandaag is dat er een kakofonie aan uh, reacties is van uh, de, de een wil naar de Hoge Raad uh, en Sprong, wil namens een andere club naar het Europees Hof voor Justitie of de Rechten van de Mens. Deze club wil naar een, een VN-comité. Uh, ja, en waar je, je vraagt je af, je krijgt vaak simultaan processen. Geert Wilders, die zal zeker bij die, dat VN. Uh, tribunaal, hoe je het ook wil noemen, of commi commissie, zal die uh, denken: nou, dit is weer een mooie internationale beurt voor mij. Als je kijkt naar wat vandaag uh, allemaal niet internationaal uh, aandacht heeft besteed aan deze zaak, dat zal zich straks ook bij deze gang naar de VN weer gaan herhalen. Uh, communicatief lijkt het me niet slim. Nee. Nee. Zeg, is, is het, uh, want zo kan je het ook natuurlijk, uh, denk, is het hoger opzoeken of is het eigenlijk ver weg zoeken? Het is verder weg zoeken en het lijkt me uh, niet georchestreerd. Ik denk dat als je, kijk die, die, die Europese hoven zijn heel erg belangrijk en die zijn ook veel gevaarlijker voor Wilders. Omdat die wel degelijk iets kunnen doen wat, ja iets kunnen, die kunnen gaan morrelen aan die uitspraak die vandaag in Amsterdam is gedaan. Dat kan het VN-hof niet. Overigens, Moskowitz, als hij die, die zaak gaat doen bij de VN, kan alweer zijn uh, wraakingsborst nat maken. Want er zit één Nederlander ook in bij die 18, namelijk professor Kees Flinterman. En? Die kan die zaak alvast niet doen, dat lijkt me wel duidelijk. Dus uh... Uh, yeah, uh, de eerste vraagingsverzoek dient zich al aan. Ja. Zijn alles bij elkaar optellend? Hè? Want dat was de vraag natuurlijk. nu We zijn aan het begin al, het is toch een merkwaardige zaak geweest. Hè? Iemand die zelf niet heeft gesproken in, in de zaak zelf. Het Openbaar Ministerie die eigenlijk vond dat hij gewoon vrijgesproken moest worden. Ja, wat, wat zou jouw advies eigenlijk zijn aan wat dan heet de benadeelde partij in dit geval? Even tot tien tellen en gewoon eens eventjes een week niks doen... In plaats van gelijk van naar de microfoon lopen zoals sprong. En die bij zeven, acht media tegelijk van alles roept, zichzelf drie keer tegenspreekt. En, en dan eigenlijk zegt ja misschien ga ik ga er ook nog eens over nadenken. Dus er wordt, dus er wordt veel met hagel geschoten op dit moment. En ik, ik denk dat ze eerst eens moeten nadenken wat is zinvol. En uh, waar, eh, wie gaan we overigens dagvaarden? Want dat is ook nog een ander punt. Gaan ze straks wilders internationaal dagvaarden of de staat? De staat in Nederland die, die dan uh, de, de, de, de betrokken minderheden niet goed zou hebben beschermd vandaag in dit, in dit vonnis. Kortom, er is nogal iets over om over na te denken. Ik, eerst nadenken en dan handelen, zou ik zeggen. Ja. Is dat een mooi besluit van deze dag? Waarop deze vrijspraak in ieder geval naar buiten is gekomen? Dat laat ik aan jou, erop van oordeel? <lacht> Okay. Robert van der Roer, hartelijk dank. Op nee. deze dag, waarop uh, Geert Wilders werd uh, vrijgesproken. Tot zover dit oog met veel vinyl. kijk hoe dat morgen is met John Janssen van Galen. Die houdt er ook wel van. Goedendacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen hätte, dauert een sigaretten.